Koning Mohammed wist vorig jaar felle straatprotesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. Toogste internationaal veel lof, maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld. Marokko kampt met een hoge werkloosheid, vooral onder jongeren.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 Anneke won drie jaar geleden ook de Gouden Palm. En toen was dat voor zijn film Das Weisse Band. Het wereldslot, helder en kans op mist. Overdag veel zon en iets koeler dan afgelopen dag. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, ze staan hier nu nog, maar uh, dat, is, uh, dat was dus uh, uh, Rogier Belgrim. En consorten. Goed. Nou, uh, nu iets heel anders. bra, elle pallet too bad. bas, je vois la I'm a big demon. I'm a big demon. I'm a big demon. I'm a big Hij bereikte vorige maand de pensioengerechtigde leeftijd. Want hij is vooralsnog 65. Uh, maar hij treedt nog gewoon op met de Stooges. Omdat de kachel van al die muzikanten natuurlijk ook moet branden. Maar het liefst geeft hij toe aan een andere liefde. Franse liedjes zingen. Of liedjes uit het American Songbook. Of van de Beatles. Nou, dat is toch fantastisch. Je moet doen wat je niet laten kan. Ja. En hij brengt zijn nieuwe album, getiteld Après, alleen digitaal uit... want hij is die platenmaatschappij helemaal zat. Hebben nooit wat voor hem gedaan. In de Engelse krant The Telegraph zei hij daarover... Ze denken dat mijn huidige plaat geen geld zal opbrengen... en dat mijn fans het maar niks zullen vinden. Allemaal zeer verstandige argumenten van verstandige mensen. Maar ja, ik ben een ander soort mens. <coughs> Sorry, einde citaat. Ha! Dat vind, vind ik heel erg mooi. Nou, uh, ik vind Jimmy Osterberg, alias Iggy Pop, een mooi mens. MUZIEK Song. I love you, I love you, I love you That's all I want to say Until I find a way I will say the only words I know that you song I need to I need to I need to I need to make you see what you mean to me until I do I'm hoping zingen. Goed. Aanstaande donderdag 31 mei is er weer een uh, avond van het spannende boek. Dit keer in Felix Merites. Voor mij nog altijd het Chaffie Theater. Hoofdgasten zijn uh, Simone van der Vlucht en de Engelse Kate Maas. Nou, er gebeurt van alles. Er zijn bijvoorbeeld schrijfworkshops met uh, Judith Visser, Alex van Galen en Esther Kruk niet een naam. Goed. En uh, er wordt ook uh, een, een twiller geschreven. Dus onder leiding van Simon de Waal schrijven alle, allerlei twitteraars mee aan een spannend verhaal. De hele maand door trouwens. Uh, nou, forensisch psychiater Antoine de Kom, die schreef het misdadig brein en die praat over het kwaad in jezelf. Met filosoof en ex-crimineel uh, Rijn Gerritsen. Ik las uh, zijn autobiografie Knockout. Ik was diep onder de indruk. Ja. Goed, ook dit jaar vertelt het Nederlands Forensisch Instituut... weer van alles over onderzoeksmethodes en ontwikkelingen... op het gebied van forensische opsporingen. En, dat is wel een leuk onderdeel, de Literaire Rechtbank. Daar buigen advocaten en officieren van justitie zich... in een levendige zitting over de zaak uit Peter Buwalda's Bonita Avenue. En Thomas Ross en Charles de Tex zijn er weer bij de presentatie... van uh, dit keer de Crime Zone kennen van de misdaadliteratuur. En met deze feestelijke avond wordt dan de maand van het spannende boek gestart. En Simone van de Vlucht die schreef het thriller cadeau, getiteld De Ooggetuige. Die krijg je dus cadeau als je voor 12,50 aan thrillers koopt. Of misschien eigenlijk, weet eigenlijk niet, maakt niet uit volgens mij wat voor boek. Maar ja. En in de bibliotheek krijg je in juni een thriller glossy cadeau. Maar ik sla iets over. De Avond van het Spannende Boek wordt namelijk geopend... met de uitreiking van de Gouden Strop 2012. En er zijn vijf titels genomineerd. Uh, Volmaakte Verdwijning van Derwent Christmas, bij Nieuw Amsterdam, uitgegeven bij Nieuw-Amsterdam. Een Zomer Zonder Slaap van Bram de Hoek, uitgegeven door De Geus. De Vriend van Ten Tex, ook bij De Geus uitgegeven. Dan Blauwe Sneeuw van Nelly Mandel... Dat is uitgegeven bij Monto, En dan heb je de vuurwerkrand van Harmen Saliger. Dat is van Peter de Zwaan. Dat is uitgegeven bij Cargo. Onderdeel van de Bezigbij. Bij. Nou, het is me gelukt om maar drie van de vijf titels te lezen. Dat is al wel erg, hè? Nou goed, de eerste drie die ik net opsomde. En uh, de eerste is Volmaakte Verdwijning van Derwand Christmas. Wat een typische naam. Nou goed, het is een hele aardige thriller... Hoewel ik hem niet zo heel erg spannend vond. Het gaat over een uh, behoorlijk autistische illusionist... Will Freedom, of Wilfred Visser... die ooit wereldberoemd was, samen met zijn assistente Paulette. Maar op de avond dat hij haar eigenlijk wil ontslaan... en wil inruilen voor een jonge modelletje... dan verdwijnt ze midden in een verdwijnekt en ze blijft ontwinbaar. En Will is dan hoofdverdachte. Nou, Will is de ik-verteller in het verhaal... En ik vond het wel knap hoe je dus vanuit een, uh, een ja, toch wel onsympathiek en 100% op zichzelf gericht personage toch een verhaal ingezogen wordt. Nou, ik, de psychologische tekening van, van alle personages is een beetje zwak, maar dat klopt dan wel, wel met de psyche van de verteller. Ja, ik weet niet, het werkt wel. Ik denk dat hij terecht genomineerd is in ieder geval. Nou, dan heb je de Vlaming uh, Bram de Hoek. Die, uh, ja, die verraste iedereen met zijn thriller-debuut in 2010. Dat was de minzame mo moordenaar. Werd gelijk bekroond met en de schaduwprijs voor het beste debuut... en de gouden strop. Dubbele dus nog nooit vertoond. Nou, de jury uh, loofde Brams durf om de gangbare paden... van het Nederlandstalige misdaadverhaal te verlaten... He, en, want, wat ik lees even voor. Met de minzame moordenaar leverde hij een onvervalste why-done-it af. Met een debuut dat meteen meesterschap bewijst. Nou, de jury was zo onder de indruk dat ze liet checken... of het wel degelijk om een echte debuutelman ging nagaan. Maar ja, dat was toen. En nu is hij ook weer genomineerd met zijn tweede thriller. En dat is, een, die heet Een Zomer zonder Slaap. Nou, ik las het en ik stond paf. Wat een vreemd boek zeg. Hey. Kijk, katuraal en kluchtig. Onzinnig. Over de top. Maar ook ontzettend lekker geschreven. Ik las het in één ruk uit. Nou, we gaan het over. Um, ik dacht, zal ik jullie de eerste bladzij gewoon voorlezen? Een Zomer zonder Slaap. Het drama in Blaashoek begon, zoals alle grote drama's... met een onbenulligheid. Meteen na de tragische gebeurtenissen... rolden sociologen en psychologen over elkaar heen... om de oorzaak van deze menselijke aardbeving te duiden. Eenzaamheid, riep de ene. Vervreemding, brulde een andere. De beslotenheid van een dorpsgemeenschap, wist een derde. Het was wachten tot een vierde met inteelt zou komen. Het was veel simpeler... De loorgang van het dorp werd veroorzaakt door een sympathiek project... gefundeerd met statistieken, tabellen, metingen en berekeningen. Niemand had het zien aankomen, niemand had iets kunnen vermoeden. Aan de basis lag een bericht in de plaatselijke krant. Het telde exact 79 woorden. Het eerste windmolenpark in Blaashoek. De leverancier van groene energie, WindElectrics, kreeg van de provincie en de gemeente de goedkeuring om tien windmolens te bouwen. Het eerste windmolenpark van het land. WindElectrics wil dat dit nog voor de zomer gerealiseerd wordt langs het Blaashoekkanaal, net buiten het dorp Blaashoek. Uit onze berekeningen blijkt dat de meest geschikte plaats zegt hoofdingenieur Didier Dereau. Niet alleen zijn daar de beste condities om windenergie te genereren... bovendien is er nauwelijks kans op overlast of hinder. Tot zover. Misschien had het woordje nauwelijks enkele mensen kunnen alarmeren... maar dat deed het niet. Volgens sommige overlevenden leidde het spoor terug naar slager Herman Brakke. Eigenlijk begon de ellende ongeveer bij iedereen gelijktijdig... Maar laten we voor de overzichtelijkheid nu ook maar met de slager beginnen. Nou goed. En vervolgens... Uh, ik, ik hou nu even op met voorlezen. Uh, vervolgens wordt in het boek uh, de zes dagen voorafgaand aan de ramp beschreven. Dus hoe slager Herman Brakke niet kan slapen... vanwege het irritante geluid van de windmolens... En daarnaast maak je dan kennis met de apotheker, een vluchteling, een overspelige echtgenote, een zielige eenling, een verliefde puber, een doodgewone postbode en een paar agenten. Nou, verder verraad ik niet, het is echt een leuk boek. En als motto koos Bram de Hoek de eerste regels van dit lied van de Engelse band Elbow. Nog een kans hebben voor die gouden strop, die moet ik nog bespreken. Dat is uh, drievoudig gouden stropwinnaar Charles Den Tex. Die, die staat weer genomineerd met de vriend. Uh, dan vind ik het altijd moeilijk: van wat mag je nou vertellen over een boek? Maar dan kan je als je het niet zeker weet het beste maar de achterflap voorlezen, dacht ik. Nou, anders geef ik misschien te veel weg. Goed, Emma werkt als tolk voor de Amsterdamse recherche. Haar kleine team luistert gesprekken af van een groep Kroatische mannen... die ervan verdacht wordt een aanslag voor te bereiden. Op een dag voegt zich een nieuwe man bij de groep. Emma herkent hem onmiddellijk, maar verzwijgt haar ontdekking... omdat ze zichzelf niet in de problemen wil brengen. Wanneer haar collega's erachter komen dat de man bepaald geen onbekende, onbekende voor haar is, raakt Emma betrokken bij een levensgevaarlijke actie. Nou, tot zover de achterflap. Ja, het was weer een goede tekst. Ook al miste ik een beetje een personage waar ik me <coughs> graag mee identificeerde. Iedereen bleef ook een beetje op afstand. Verder gebeurde er ook helemaal niet zoveel. Ja, tenminste, heel lang niet. Uh, wordt in feite wordt de geheime dienst. Of iets wat, wat daar blijkt. Die wordt belachelijk gemaakt. Wat ik dan wel weer erg leuk vind. Maar ja, Charles de Tex is gewoon een heel erg goede schrijver. Dus dat leest uh, allemaal ontzettend goed. Nou, dit is eigenlijk een recensie van niks. Helemaal goed. Uh, wie, wie van de, de drie boeken gaat winnen? Ik heb geen idee. Ik, ik kan ze u alle drie aanraden, dat zeker. En uh, ik ga ook als een haas Peter de Zwaan nog lezen. En Nellie Mandel. Uh, dat is dus Guido Eekhout. Wat vreemd eigenlijk. Waarom ga je dan een, een vrouwenpseudoniem nemen? Nou, dan ga ik nog eens even uitzoeken. Hé, hey, als het me lukt, uh, kun je me op 8 juni vinden in uh, Paradiso, waar Clarence Milton Becker viert. Dat hij gewoon weer een lekkere soul kan zingen. Ooit was hij beroemd als uh, C.B. Milton. Ja, hij heeft vreselijk de fout ingedraaid met, met, met drugs. Maar hij is altijd blijven zingen. Dan maar op straat in Barcelona. En daar werd hij herontdekt. Kwam in de documentaire Playing for Change. Het was een succes, optreden, steeds Canada. En nu heeft hij weer een plaat gemaakt. En dit keer niet die uh, discopop-ellende van vroeger... maar gewoon goede oude soul en funk. Hier de, de allereerste hit die uh, de Pointer Sisters in 1973 hadden. Geschreven door Ellen Toussaint. I'm stepping. We can, can, yes we can, can, Walk can't we if we wanna, yes we can, can, I know we can make it work, I know darn well we can work it out, oh yes we can, I know we can, can, yes we can, Wait for somebody, oh yes we can, I know we can, can, I can't. Goed uh, koortje, backing focus en ook lekker. Dit was dus uh, Clarence Milton Becker. Goed, um, het mysterie van Emily. Uh, nou nee, <lacht> ja, <lacht> weer snel uh, Nico. Nico uh, Nico op doet de techniek, doet hij weer hartstikke goed. Ik had jou niet verwacht. Ik dacht ik, wij zaten te wachten op Ewald van Tine, maar we krijgen Nico. Nou, tel uit. Kan niet beter. <laughs> Goed, uh, dit er zijn, hoor. We gaan dus het mysterie van Emily spelen. Jan Nemers heeft een tekst geschreven over iets of iemand. U moet raden wie of wat. En dan kunt u uh, uh, uh, knijpkatten winnen. Ja, knijpkatten, dat was het. Goed. Hier is het eerste fragment. Sommige mensen hebben zowat altijd gelijk. En dan bedoelen we niet het gelijk van W.F. Hermans. Die had altijd gelijk, maar dat vond hij zelf ook echt. Die kwam er graag vooruit. Nee, sommige mensen hebben gelijk, omdat hun redenaties zo logisch lijken. Die mensen kijken, voor ze wat beweren, eerst eens naar links en dan naar rechts. Omhoog en omlaag eventueel. En dan denken ze een tijdje na. En dan komen ze dan met een mededeling die hout snijdt. Die niet schuurt, die verstandig is. Zo'n opvatting behoeft geen uitleg of discussie, want eigenlijk is het gewoon zo. Grap, gap, gap. 0800-1121, als u het denkt te weten. De muziek nu. Uh, ja, iedere week een lied natuurlijk van de Golden Glows uit Antwerpen. Van hun laatste prachtige album, A Prison, Book, A Prison Songbook... Uh, Black Baddy. Dus uh, wij kennen het allemaal uh, van uh, de rockversie van de jaren 70 bent uh, Ram Jam. Maar uh, wat, dat we het hebben, hebben we te danken aan Lead Belly. En die zong het voor Alan Lomax en nu dus de Golden Globes. Heerlijk. Uh, nou, ik word helemaal plat gebeld, maar niet huis. Kikker, in je neus, potjandoozie. Waar, waar, waarom bellen jullie niet? Wat is dat? Doe eventjes uh, Ram Jam. Nee, maar er belt dus niemand, dat is dus heel vervelend. Ik denk dat we geen luisteraars hebben. Nee, ja, en Jenny. In. Ja, Jenny. Waar is Sico? Waar is Jenny? Waar is haar? Hè? Marleen? Om hem maar eens een paar dwarsstraten te noemen. Goed, nou dan gaan we gewoon het volgende fragment voorlezen. Van sommige mensen straalt de onkreukbaarheid er zo, zo spetterend vanaf... dat je ze op straat niet eens zou herkennen. Te netjes, te onopvallend. Je perverse geest gaat wat verzinnen bij zulke mensen. Vast wel eens iets gestolen bij de groenteboer. Iets overgeschreven van een briljante medestudent bij een belangrijk tentamen... kan niet van zijn secretaresse afblijven. Is in zijn vrije tijd helemaal 100% gothic. Maar ja, dan zie je hem op een foto. En dan blokkeert het vermogen tot fantaseren. Deze man steekt zijn hand uit wanneer hij afslaat met die fiets. Waarvan zowel het voor- als achterlicht werkt. 0800-1121 als u het denkt te weten. Bel even, ook als u het niet denkt te weten. Gezellig, dan gaan wij een plaatje draaien. O oh ja, eh... Ja, deze, geen introductie nodig, is gewoon heel lekker... Come on. Come on. She's 16. Uh, this song is really about nothing, you know. It, that's exactly what it's about. Kind of nothing. Ik started out with nothing. I still got most of it left. c Steve was dat. Was dat. Hé, ja, Sikko, die hoort zijn naam en natuurlijk belt hij dan. Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> ja, toch? Ja, ik hoorde mijn naam voorbij komen. Ja, wat was je aan het doen, Sikko? Ik uh, werd net wakker in het moment dat je het, het eerste voor had. Dat heb ik dus gemist. Oh, oh, vandaar. En toen heb ik gedacht, nou, dan wacht ik het tweede fragment af. En Francis was aan het praten met mij. Toen hoorde ik het tweede fragment, maar half. Oh, ja. Dus je, je, je doet maar een wilde gok. Ja, dat deed ik ook. Want? Wat heb je gekozen? Nou, ik dacht uh, die onkreukbare vent uit uh, de maatschap van de Moskow -fietsen. Ja, waarom? Nou, die had zijn secretaresse. Kon hij niet van afblijven. Is hij mee vandoor gegaan. Hé? Als geliefde. Uh, nee, nee, dat, uh, hey. dat is niet de secretaresse. je slecht. Eva, Eva... Jinek. Ja, maar dat is geen secretaresse. Dat was de secretaresse. Nee, schatje. <lacht> dat is een, een gerespecteerde uh, uh, uh, journaliste voor, de, voor het journaal. En voor... Dat is ze dus nu, ja. <lacht> ja ze was niet zijn secretaresse hoor. Dat dacht ik wel. Maar goed, dat is niet toe. <lacht> het is fout. Het is fout. <lacht> Maakt niet uit, Sico. Ik ben blij dat je even gebeld hebt. We hebben in ieder geval een beller. Ja, goed. We hebben in ieder geval... De, de leeuwtjes erop. op. De leeuwtjes zijn op? Ja, we hebben een miljoen leeuwtjes weer gedraaid. En nu? Wat ga je nu maken? Dat weten we niet. Dan moeten we morgen, maandag even kijken, dinsdag even kijken. Oké, okay, ga je geen fietsjes maken? Want er komt ook weer een Tour de France aan natuurlijk. Nou, dat weet ik niet. Misschien doen we wel iets voor uh, de Olympische Spelen. Voor de ja, precies. Nou, we zijn nu met, met andere dingen bezig, Met bloemen en met uh, toffees. Ook vooral Albert zijn. Oké, okay. ja, dan mag lekker, je, je geen mag, mag reclame maken. Hoor naja, re re jullie uh, weer. De, hoe heet het? Commissariaat van de Media. Oh ja, dan krijgen jullie weer een boete. Ja, de, en dat wordt allemaal op mijn salaris. Uh, oh ja, eh, c -1000 Oh ja, je maar. hebt toch wel een dik salaris, hè? Oh, ontzettend dik salaris. Ja. Je zult wel <laughs> drie keer zoveel verdienen als ik. Nou, ongelooflijk. Voor die ja, nou, dag. Hé, hey, Stiko, ik ga je hangen. Leuk dat je gebeld hebt. Ja, dankjewel. Doei. Da. Dan hebben we Rob. Ja, ja, ja, ja. Present ja. Rob Engels, Den Haag. Ja, hi. Hé, hey Rob, jij, jij hebt me tenminste uh, goed ge geluisterd. en ik, uh, Je valt af en toe weg. Ja, wat raar. Ik zit toch echt met helemaal mijn lippen op die microfoon. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ik heb al op, uh, op uh, dringend verzoek, heb ja? ik mijn eigen radio, heb ik al eigenlijk Uit? helemaal in de uitstand staan. Huh? Daar kan het hem niet in zitten, hoor. Hé, oh. hey Rob, hoe, hoe, hoe, hoe ga jij met die hitte om? Met wat? Met die hitte. Oh, met die hitte? Uh, ja, ik ben rustig thuis gebleven. En uh, bij mij staat uh, uh, ja, de zon aan de andere kant van het huis. Het grootste gedeelte van de dag. Dus je hebt er weinig last van? Ik heb er niet zoveel zin van mee. Oké. Okay. Nog uh, voorbijgezien aan het feit dat ik dus toch uh, uh, vrij goed tegen warmte kan. Oh Ja. Ja, dus ik, ik heb er niet zoveel in dat van. Oh nee, ik hou, ik hou er niet zo van. Ik ben echt een, een Hollandse. Ja. Ik, ik raak helemaal van slag als het boven de 25 graden wordt. Oh, <laughs> ja, nee dan, uh, nee, dan ga ik het redelijk naar mijn zin krijgen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus jij gaat zeker ook ver weg uh, op reis dan? Nou, nee hoor. Dat, nee, dat zit er, dat zit er niet zoveel in. Uh, ik, blijf, uh, ik blijf meestal uh, in de actie-radius actie van mijn eigen buurt. Oké. Okay. Ja. Nee, dat valt niet zo wel opzienbaar aan zover te vertellen. Okay. Nou, Rob, vertel dan jij maar wie jij denkt dat het is. Ja, ik dacht eigenlijk aan Tofik Dibi. En waarom aan hem? Uh, omdat hij in mijn herinnering de gewoonte heeft om voordat hij een stelling poneert uh, naar boven en naar beneden te kijken. Oh, wat grappig. Ja. En dat uh, en daarna eventjes uh, uh, uh, dat doet hij wellicht niet uit arrogantie, maar gewoon om uh, te concentreren, uh, om zich te laten afleiden, om zich uh, geconcentreerd ah, ja. Te, ja. te weten en te houden. Oké, okay. nou wat je zit wel in een goede hoek, maar het is, het is hem niet. Dus oh. uh, ik ga nog één fragment voorlezen en als je als je het dan denkt te weten, dan bel rustig ja, nog het een keer. Net als mijn voorganger, het tweede, uh, het tweede fragment dat dat ontglipte mij ook voor de helft. Om, oh hoor. Nou. Ja. Ik ga het derde fragment en dan weet je het vast. Uh... Ja, ja. En mag ik dan weer meedoen? als ik Dan, dan mag je gewoon weer bellen als je, als je tenminste er doorheen komt. Hè? Want dan, uh... Nou, goed, goed, goed. Als... Probeer dan maar. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Goed, dag. Goed hoor, dag. Iedereen houdt van hem. Hoewel, houden van heeft iets te maken met passie. Dat kan het bij hem niet zijn. Nee, iedereen respecteert hem. Aardige vent. Kan met iedereen door een deur. Behalve met Wilders. Dan wordt hij, voor zijn doel dan, wat opstandig. Hij is het cement van de Tweede Kamer. Hij is de alleslijm. Schuift bij alles en iedereen aan. In fractiekamers, in tv en radio-studio's. Als je niet meer weet wie je nou weer eens moet uitnodigen... om het allemaal uit te leggen. Nou, bel hem dan maar. Vuurwerk zal het niet worden. Integendeel, meer een lesje. In redelijkheid. Maar we blijven hopen dat hij nog eens dronken wordt betrapt... met een niet werkend achterlicht. Te vergeefs. We weten het. 0800-1121. Als je denkt te weten... en wat ga ik draaien? Oh ja, uh, Toby Baird... ik hoop ik het goed uitspreek. Uh, ze komt uit Australië... en ze is misschien in oktober hier te gast.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 Toby Baird. Baird, denk ik dat je daar uitspreekt. Um, aan het telefoon Fransje, goedenacht. Dag, met Fransje. Ja? Lekker in Scheveningen? Heerlijk. Was het niet veel te vol daar vandaag? Verschrikkelijk vol. Ja, er was uh, geen doorkomen aan. Nee, dat kan me Wel voorstellen. Wel met fiets, maar niet met auto. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou goed, heb je zelf ook nog op de, uh, uh, het strand uh, gezien? Nee, nee, nee, nee. Strand is in de, in de zomer voor de toeristen. Ja, precies. Nou, dat is dus, niet nee anders. Nee, nee, nee. Geen strand gezien. Oké. Okay. Goed. Uh, Fransje, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het Heindommer is. En waarom hij... Ik heb alleen maar het tweede gedeelte gehoord. Het eerste oh. gedeelte niet en het de derde... Ja, toen oh. was je aan het spreken. Toen de je al uit. Oh, oké. Okay. Nou, um, um, het is niet goed... Dat is jammer. Nee, want ik vind Heijn Donne... Vind je dat zo'n aardige man? Ik vind het een aardige man, maar uh, ik hoorde eigenlijk alleen het woord onkreukbaar. En, ja. Oh, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Ik vind het een toppunt van onkreukbaarheid. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En ik denk ook dus... dat zijn achterlicht het altijd doet van zijn fiets. Ja, precies. En hand uitsteken. <lacht> dus uh, <lacht> dat, is, dat is eigenlijk wat het enige wat ik gehoord ja. heb. Oké, okay, nou goed. Nee, het is net iemand anders. Maar okay. bedankt voor het meedoen, Fransje. Oké, okay, het avond. er Goedendag. Goeiedag nog. Dag. Eh, uh, Doe een gokje weer. Nou, zeg eens. Francis denkt dat het goed is. Nou? Ik denk pechtold. Ja. Yeah. Uh, hey, Francis, heb je dat gezegd? Want ik krijg uh, Francis billenkoek, hè? Nee, dat heeft hij niet, niet op die manier gezegd. Hij heeft gezegd, het zou zomaar eens kunnen. Dat mag je ook niet meer zeggen, Frans. Nee, maar dat is wel zo, denk ik. Nou, goed. Sico, <lacht> gefeliciteerd, het is goed. Dankjewel. Heb je het nou al gezegd? <lacht> heb je het woord nou Heb je het eigenlijk al gezegd? Nou? Ja, Pechtold heeft wel gezegd. Ja, ik heb het woord gezegd, Pechtold. Oké, okay. goed. Uh, blijf van de lijn, dan ja? uh, krijg jij een uh, knijpkat toegestuurd. Dank ja? Dank je wel. Fijne ja. nacht nog. Dank je. Doeg! Uh, nou, een lied dat ik vorige week al wilde draaien. Die vreemde Daniel Johnston, weet je wel. Hij maakte een heel eigen versie van dat liedje van uh, Hal David en Bert Bergerac. Dat vooral bekend is van, uh, ja, van wie niet? Van uh, Jackie de Shannon tot Coldplay what the world needs now is love sweet love it's the one thing that there's just too little love what the world needs now is love sweet love it's the one thing that there's just too little love lord knows we've got enough pornography There is X-rated theaters everywhere. Lord knows we've got enough crack houses. There are crack houses on every block. What the world needs now is love, sweet love. It's the one thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love, it's the one thing that there's just too little of, Lord knows we've got enough heavy metal bands, seems like the whole world is bowing down to Satan, Lord knows we've got enough devil worshippers, there are secret cults in every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 They have filled the graveyards No vacancy Lord knows We've got enough atomic bombs They could blow up The earth Three times What the world Needs now Is love, sweet love It's the one thing That there's just Too little love What the world needs now is love, sweet love, it's the one thing that there's just too little of. the world needs love, the world needs love, the world needs love, the world needs love. Johnston. It's spooky. Zo heet het album waar dit op staat. En dat is het ook een beetje, vind ik. Vind ik, vind ik vind hem een beetje spooky, maar goed. Uh, uit Vlaanderen nu iets hips. Merdan Taplak. is een 28-jarige DJ-producer uit Antwerpen met Turkse roots. En hij heeft de voorbije jaren een mooie status opgebouwd als DJ. En begin dit jaar dook hij in zijn persoonlijke muziekgeschiedenis... om zijn lang verwachte debuutalbum voor te bereiden. Daarmee focust hij op een mengeling van elektrische sound... waarmee hij zelf dus opgroeide en die tip. Typische grooves uit de, uit de Turkse muziek. Uh, nou, Hij verzamelde een fijne groep gasten. Uh, ik ken ze allemaal niet, hoor. Princess, Superstar, The Glimmers, Fat John, San Severino, Kraantje Papi, die ken ik natuurlijk wel. Eline, Mabilde, nou, whatever. En uh, het resultaat is I'm in it for the honey. Het is een heftig geheel. Veel te heftig voor dit tijdstip, vind ik. Behalve dit nummer, dat, dat wil ik u wel aandoen. <lacht> Bonjour. Ici les femmes me connaissent Even bijkomen met uh, we gaan naar de Bahamas. Luister naar Joseph Spence. Good morning, Mr. Walker, Good night. did a little, he married me while he you waiting. Hey. did it to do it do it do do do Lady, lady, lady, I guess I know you promised you can marry me. Now what are you waiting? <laughs>